Zeven uur door Almegens met het NOS-journaal. Thierry Baudet van het Forum voor Democratie wil dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken alsnog wordt vervolgd wegens smaad en laster. Daarom begint hij een artikel 12-procedure. Ollongren zei in een toespraak dat ze het Forum voor Democratie een groter gevaar voor de democratie vindt dan de PVV van Geert Wilders. Ze citeerde daarom daarbij forumleden die spraken over rassenverdunning en de lagere intelligentie van mensen met een donkere huidskleur. Baudet deed daarna aangifte tegen de minister... maar het OM maakte vandaag bekend dat Olongren niet wordt vervolgd. De gevechtspauzes van vijf uur per dag in het Syrische Oost-Ghouta... zijn volstrekt onvoldoende om de bevolking daar goed te kunnen helpen. Dat zei Jan Egeland, een hoge VN-adviseur voor humanitaire zaken... tijdens een ontmoeting met diplomaten in Genève. In Syrië liggen pakhuizen van de VN vol met hulpgoederen... en staan 43 vrachtwagens klaar om hulp te verlenen... Maar hulpgoederen afleveren en gewonden evacueren lukt volgens Egeland niet... tijdens een dagelijkse gevechtspauze van enkele uren. De VN stuurt nog altijd aan op een bestand van 30 dagen. In oost guta zijn bij zware luchtaanvallen in de afgelopen weken... honderden burgers omgekomen. De provincie Flevoland wil dat de grote grazers in de Oostvadersplassen... worden bijgevoerd. Nu is dat verboden. Maar veel bezoekers negeren dat verbod en gebruiken voer... dat niet goed is voor de dieren. Ook wil de provincie de medewerkers van staatsbosbeheer beschermen. Zij werden de afgelopen dagen bedreigd. Op Schiphol zijn bijna 200 vluchten geannuleerd vanwege het weer. Ook zijn er veel vertragingen. Op Schiphol waait het hard, waardoor er minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Daarnaast is het vliegverkeer naar Groot-Brittannië verstoord... omdat het daar hard sneeuwt. Het weer vanavond en vannacht vriest het matig tot streng. Het voelt koud aan door de harde tot krachtige oostenwind...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 Twee weken wachten op een bestelling? Niet meer van deze tijd. Als ondernemer, twee maanden op je geld wachten ook niet. O2Factoring betaalt facturen van ZZP'ers en MKB'ers binnen 24 uur uit. Probeer ons uit. Autofactoring.nl. Vooruit met het geld. Is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de beurs. Doendenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op? Bij trouw geloven dat de samenleving meer baat heeft bij een ander geluid.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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl Maak een afspraak op Credion.nl voor een advies op maat. NPO Radio 1. VPRO. Halber was er dus niet, maar u kunt erbij zijn in de Dacia. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, zometeen namelijk onze eerste aflevering van De Dacia, een vierdelige serie... waarin we in de aanloop naar de presidentsverkiezingen proberen Rusland beter te begrijpen. Zometeen de Poetin-generatie. En de beloftes vliegen de Italianen in de aanloop... naar hun verkiezingen van dit weekend om de oren. Maar wie gaat dat betalen, behalve zoete lieve Gerritje natuurlijk? U weet het straks, om half acht na het Bureau Buitenland. In het momenten tijdens het ministerie van de oorlog... samen met de onderzoekers de raket- en kosmische onderzoek... begonnen met de actieve fase ontvangen van een nieuwe raket-complex... met een duurde, meerkontinentale raket. De de We het noemen Sarmat. Ja, en straks weet u hopelijk ook iets beter wat u hiervan moet denken. Een nieuw, letterlijk, supersonisch kernwapen... dat president Poetin vandaag presenteerde. Welkom in de Dacia. En drink met Bureau Buitenland op de Russische verkiezingen. Na Buiten huilen de wolven, binnen knapperen de berkenstammetjes in de kachel. En staat de vodka koud, maar niet heus, tot verdriet van onze gasten. In onze eigen dacha praten we u bij over Rusland. in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 18 maart. President Vladimir Poetin wordt er dan herkozen. Dat kan ik u nu al overklappen. Maar het is toch een mooie gelegenheid om u over vier hele belangrijke Russische onderwerpen bij te praten. Vandaag dus die eerste aflevering over de jonge Rus en Rusin. Wat zijn zijn of haar ideeën, dromen en idealen? Ik ga erover spreken met Eva Kukiers, zij is Rusland-redacteur bij NRC. En met Nina Targan-Mohuravi, zij is co-auteur van het boek Poetins rechtbank. Goedenavond avond allebei. Goedenavond. Fijn om hier te zijn. Uh, ja, Eva, laten we eerst even beginnen met uh, ja, wat met een hele verkeerde term natuurlijk Poetins State of the Union wordt genoemd, die die vandaag uitsprak en waarin die dus, zoals we net hoorden, onder meer een nieuw supersonisch kernwapen aankondigde. Hoe, hoe verrassend was dat? Uh, bij ons op de redactie deed dat wel wat wenkbrauwen omhoog gaan. Bij mijzelf ook. Het was inderdaad de jaarlijkse State of the Union. Gewoon zijn speech voor het parlement. Voor het hele voltallige parlement. Uh, ik had daar eigenlijk niet zoveel van verwacht van tevoren. Want uh, ja, we gaan een rustige campagne door. Uh, niet, niet spannend eigenlijk. Niet nieuws onder de zon. Is Poetin ook niet bij gebaat. En opeens komt hij dan... Tadaa, met een konijn uit de hoed in de vorm ja. van een kernwapen. Uh, ik ben geen wapenexpert, moet ik absoluut uh, eerst zeggen. Maar uh, wat wij hier zien is toch wel iets... Um Potentieel spectaculairs in die zin dat het zou gaan om een uh, nieuwe kruisraket uh, die door nucleaire energie zou, zou worden aangedreven. En mm -hmm. daarmee dus veel grotere afstanden, eigenlijk gewoon alle afstanden op de aarde kan uh, beslaan. Ja, en, en die, zo legde die zelf uit, alle uh, afweerschilden van, ja. uh, van ons, zeg ik maar even, uh, kan, kan omzeilen En daar zit hem de kneep. Hè? Want hij zei ja, we hebben ze eindeloos gewaarschuwd. Doe het nou niet. Zet die dingen nou niet neer daar in Polen die afweerschilden. Uh, maar ze wilden niet naar ons luisteren. Nu moeten ze luisteren. Klopt, dat heeft hij ook letterlijk zo gezegd. Jullie hebben nooit willen luisteren, dan moeten jullie nu maar luisteren. Um, het is een hele interessante um, reeks wapens... want het is onderdeel van een, van een groter arsenaal... wat hij vandaag heeft aangekondigd. Met inderdaad, zoals hij het zelf noemde... Uh, raketten die uh, snelheden van twintig keer het geluid kunnen bereiken. Hij kwam ook met een onderzeese raket... die uh, supersnel uh, doelen kan raken... en eigenlijk uh, zelf niet uitgeschakeld kan worden. Wat we hiervan moeten maken... heel veel uh, speculatie vandaag op sociale media heel veel gesprekken van uh, wapenspecialisten uh, ik denk dat we voorlopig gewoon eventjes uh, moeten afwachten wat hier nou precies uh, echt op tafel ligt en en of het waar is natuurlijk ja. wat viel er verder op aan zijn toespraak uh, de retoriek, absoluut. Uh, dit was echt een, uh, een, een, nou ja, mochten we er nog aan twijfelen, we gaan het er zo over hebben of uh, Poetin uh, eh, kandidaat is of gewoon al de president van de komende zes jaar, um, is deze twijfel helemaal weg. Het was echt een, uh, een, een, een speech voor, voor, zijn, voor zijn landgenoten, um, waarin hij mensen, de Russische burger, echt opriep op een soort van sovjet 2.0-stijl... Um, om uh, allemaal... schaar je allemaal achter het grote vaderland... en ja. dan gaan wij het Westen wel eens eventjes een lesje leren. Dat was toch wel heel erg de toon die daaruit sprak. Ja. En daarbij... Uh, heeft hij natuurlijk ook het Westen direct aangesproken... Uh, met die woorden van... Hè, jullie moeten nu maar eens luisteren. Dus het was een speech die hij... goed heeft voorbereid. Uh, hij was uh, ja, indrukwekkend... en nou ja, hij kreeg staande ovaties. Ja. En dit is ook wat werkt in Rusland... op ja. dit moment. Ja. We gaan het vooral dus over de jongeren hebben, over de Poetin-generatie... en daarmee bedoel ik de, de jeugd in Rusland... die eigenlijk bijna niks anders dan Poetin heeft, uh, heeft meegemaakt. Misschien nog een klein beetje Yeltsin maar in ieder geval niet die chaos van de jaren negentig. Uh, Nina, jij bent dus mede-auteur van het boek Poetins rechtbank. Dat is eigenlijk een... Verzameling uh, speeches van mensen die uh, wegens politieke activiteiten voor de rechter zijn gekomen. Hè? Precies. En vaak met een aanklacht die weinig te maken heeft met de werkelijke reden van hun aanhouding. Zoals uh, Navalny en... Uh... ...Godorkovski en Pushy Riot. Uh, dus uh, al deze mensen die... nou ja Riot. dat zijn dus trouwens de jongeren. Hè? Ja. Dus, uh, die, die stonden terecht voor beledigen van religieuze gevoelens. Dus uh, dat is ongeveer in de buurt van wat ze deden. Want ze kwamen gewoon in, in de kerk... ...en uh, gingen daar roepen, dingen roepen die niets met godsdienst te maken hadden. Maar ja, de meeste van onze auteurs uh, of sprekers... Uh, ...die zitten eigenlijk of werden veroordeeld voor iets anders... Mm. ...dan waarom ze eigenlijk voor de rechter werden gesleept. Ja, want die de, de, ja, de presidentskandidaat die geen presidentskandidaat is... ...omdat hij niet mee kan doen aan de verkiezingen... ...die wordt dan bijvoorbeeld veroordeeld voor, voor fraude... Voor precies, fraude voor ...terwijl fraude, ja. het om zijn politieke activiteit gaat. Maar even, uh, het, het zijn, uh, ja, in, in een rechtbank in Rusland... ...heeft de verdachte altijd het recht op het laatste woord. En dit zijn toespraken die die mensen als laatste woord gehouden hebben... Er zaten vrij veel, dus de meisjes van Pussy Riot zitten erin, maar nog een, een aantal jongeren, jongeren hè, die ja, bij klopt. demonstraties zijn opgepakt, bijvoorbeeld. Uh, precies. En uh, ja. Uh nu bijvoorbeeld Xenia Sobchak die zich ook kandidaat heeft gesteld... Uh, die zegt dat zij dit doet, uh, niet zozeer om zelf president te worden... maar uh, ze doet het eigenlijk voor haar jonge landgenoten. Mm. Voor mensen die in Rusland willen blijven, die niet willen emigreren... die daar zaken willen doen. Xenia Sopchak is een, een jonge vrouw die presidentskandidaat is. Hè? Uh, ja. Precies. En, en zij is tevens de dochter van degene... Die, door wie Poetin uh, lijkt te, te zijn opgevoed. Hè? Dus haar vader was... De een, voormalige burgemeester van Petersburg. Uh, precies. Ja. Dus uh, van haar wordt gezegd... zij is Poetins project. Uh, en dat is allemaal inderdaad de wasneus Want... Uh, zij speelt een rol. Alsof ze in de oppositie zit. Maar feitelijk leidt ze mensen af. Mm. Maar uh, wat zij in ieder geval zegt... is uh, dat ze wil bereiken... dat uh, de jongeren... Uh, meer... Eh, zelfmondiger worden. Uh, in een rechtsstaat kunnen leven. Mm. Uh, enzovoort, enzovoort En... Um, is dat belangrijk voor jongeren? Natuurlijk is dat belangrijk voor jongeren. Want uh, jongeren zijn massaal naar die... Uh Documentaires die Nawalny online heeft gezet, de straat op gegaan, eigenlijk voor het eerst zo massaal. Hmm. En uh, velen daarvan zijn opgepakt. Uh, ook veel jongeren zaten dus vast uh, naar, Bolot, naar plein. En, waar uh, ook grote demonstraties waren. Hè? Je moet. De luisteraar weet niet alles hoor. Van nee, Rusland. dat is Dus heel veel jongeren die uh, eigenlijk de Stalin-terreur niet hebben meegemaakt, vrij zijn. Hmm. Hè? In ieder geval mondiger zijn dan de oudere generaties. Niet zo bang. Die worden de nu dus bang gemaakt door dat soort uh, uh, acties. Uh, ja. Door uh, politieaanhoudingen ja. enzovoort. Eva, mag ik even naar jou? Want uh, dit gaat over jongeren die dus voor de rechter zijn gekomen... omdat ze gedemonstreerd hebben. We mm -hmm. hebben inderdaad de afgelopen jaren vaak juist... vooral in het kielzog van, van deze Navalny... veel jongeren de straat op zien gaan. Hoe exemplarisch zijn die voor de Russische jongeren? Nauwelijks. Dat is een beetje een treurige constatering. Maar het gaat hier toch duidelijk om een wat je kunt noemen een moedige minderheid. Uh, die inderdaad zich over, over het algemeen ophoudt in de grote steden in Moskou en Sint-Petersburg. Die onderdeel zijn van een toch een linksliberale elite. Die opgevoed zijn op, ja, op, een, op een manier die internationaal georiënteerd is. Uh, hoog opgeleid, et cetera. Jongeren die ook naar het buitenland kunnen. We moeten niet vergeten dat het allergrootste deel van de Russische bevolking nog niet eens een, Ru een buitenlands paspoort heeft. Dus mm. die kunnen niet naar het buitenland. Dus het zijn jongeren die zijn in aanraking gekomen. Ook met het Westen en met de Europese normen en waarden. En met de, nou ja, ons kapitalistische systeem wat natuurlijk hier goed functioneert. Um, maar dat zijn er maar heel erg weinig. En Rusland is een groot land. Uh, en, en in Vladivostok of, of noem maar een dwarsstraat, uh, Riazan of in Omsk... Um, zijn ook wel dit soort kleine groeperingen. Maar het is, het is een minderheid. Ja. Had Poetin in zijn uh, State of the Union vandaag die jongeren iets te bieden? Zat er iets in waarvan je denkt dat zou jongeren kunnen aanspreken? Ook weer, denk ik, nauwelijks. Kijk, de jongeren is natuurlijk lastig. Uh, als je in Rusland een, een, een toekomst wilt opbouwen... en dat willen jongeren daar en hier overal gelijk... Dan, ja, dan heb je een opleiding nodig en een carrièreperspectief. Op het moment dat jij de straat op gaat of dat je op een andere manier uh, nou ja, buiten de massa valt... Uh, dan, heb je die, dan, dan heb je veel minder kansen. Uh, dus een groot, het grootste deel van de jongeren... die kiest natuurlijk gewoon voor de veilige weg. Die zoeken het, uh, de banen, het geld... Um, en, en, ja, en die volgen uh, de politieke lijn. Ja. Het is natuurlijk niet opportun om daarvan af te wijken. Als je dat echt wil, dan ga je weg. Ja. Even terug naar uh, uh, Alexei Navalny, uh, waar we het net al over hadden. Um, Nina, hij doet nu dus niet mee aan de verkiezingen. Hè? Waarom eigenlijk niet? Nou ja, omdat hij uh, veroordeeld is. En dat mag dus dan niet. Volgens de grondwet mag je niet uh, voor president je uh, uh, eh, verkiesbaar, uh, verkiesbaar stellen... Want je hebt een uh, en hij was, strafblad. En, dat, en dat, dat, is, een strafblad. Dat, dat is die veroordeling voor... Ja, ik geloof dat hij een paar bomen gestolen ja. had, hè, volgens de aanklacht. Ergens. Ja, er waren dus <laughs> twee zaken. En zijn broer uh, is dus daadwerkelijk vastgezet. En uh, Nawalny is min of meer op vrij voedsel. Hij wordt rechtmatig opgepakt. Ja. Maar hij is in ieder geval wel veroordeeld. Hij heeft ja. dus een veroordeling op ja. zijn... Wat is, is, uh, is zijn aantrekkingskracht voor dan weliswaar die minderheid onder de jongeren, maar die actieve minderheid. Een van zijn hoofdthema's is corruptie. Heb je daar als jongere veel mee te maken in Rusland? Met corruptie? Als jongere, nou goed, je hebt je ouders, je hebt je ooms en tantes. Als jongere heb je natuurlijk, zit je als het goed is nog niet in zaken, hoewel er natuurlijk ook jongeren zijn die van alles verhandelen. Maar, uh, ja, nee, niet daadwerkelijk met corruptie, niet, niet zelf persoonlijk, maar wel via familieleden, uh, via berichten, mm. via het nieuws. En Nawalny is nog redelijk jong. Het is een, uh, ja, uitgesproken, uh, onverschrokken man. Uh, nee. Dus wat dat betreft, het is geen watje. Nee. Hij spreekt mensen wel aan. Nee. Hij mag dus niet meedoen, Eva. Uh, ze, ze, de, de, mevrouw Sopchak kwam al even langs. Net zijn er andere kandidaten die voor jongeren aantrekkelijk zijn bij deze verkiezingen. Nou ja, um, ja, je zou kunnen zeggen dat Sabchak daar dan een soort van alternatief is. Zij vindt ook dat Navalny mee moet doen en, uh, met de verkiezingen. En... Want Navalny heeft nu opgeroepen tot een boycott. Ja, he? precies. Ja. Maar zij heeft een tijdje nog geroepen van nou, Navalny die moet wel meedoen mee met de verkiezingen. Dus zij zegt wel dingen die afwijken van de, van de, van de geaccepteerde standaard. De overige kandidaten. Ja, ook nauwelijks. Daar zit een nieuwe, nieuwe communistische leider tussen. Um, we hebben Javlinski, die al. Uh, nou, hoe lang loopt hij al mee? Al twintig uh, jaar. O, dus dat geldtijd, niet echt, ja. uh, dat mm. zijn niet echt aansprekende figuren. Navalny is hier echt het middelpunt. En die weet ook zijn, zijn achterban op een hele leuke, interessante uh, manier te interesseren voor politiek. Hij heeft filmpjes waarin hij heel duidelijk uitlegt op welke manier de miljarden dat land uitgestolen worden. Mm -hmm. um, en dat doet hij allemaal via sociale media. En daarin, ja, dat is in Rusland bijna ongezien. Ja, maar um, Poetin hoeft zich niet echt zorgen te maken. Dus nu nog over de Poetin-generatie. Nee. Kijk, Poetin is gewoon heel erg bang. Er uh, is natuurlijk in 2014 ontzettend veel veranderd... met de annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne... die voorafgaand vooraf daaraan de Maidan-opstand. Poetin is heel erg bang dat zo'n scenario... zich ook in Rusland kan uh, herhalen. En dat is natuurlijk ook mogelijk. Hmm. Een kleine vonk uh, omstandigheden... kan natuurlijk ervoor zorgen dat mensen wel degelijk de straat op gaan. Um, maar goed, weer. Rusland is een enorm land. Dus het is makkelijk ook om die opstand... Uh, of potentiële brandhaarden een beetje neer te slaan. Um, ik denk niet dat Poetin zich zorgen hoeft te maken. Nee. Want Nina, die, die toespraken die uh, dit soort politieke uh, verdachten dan houden... in zo'n rechtbank, hè, komen die eigenlijk bij mensen terecht, de, de, de, de drie teksten van de vrouwen van Pussy Riot, bijvoorbeeld in jullie boek, komen die bij andere jongeren terecht? Ja, ze staan allemaal online. Je kan het allemaal vinden. Um, en er wordt wel ontzettend veel online gelezen, vooral de jongeren die kijken zoeken zelden uh, televisie. En de televisie, Russische televisie uh, voor de nationale televisie is vooral heel harde propaganda. Hmm. Het is bijna niet om aan te zien. Onze, onze Russische minister van cultuur, Medinsky, die zei zelf onlangs nooit televisie te kijken. En als hij bij zijn ouders komt en tv staat aan, dan gaat hij met ruzie uit. En hij <laughs> gaat over de media. Nee, dus ja, kun ja. je nagaan. Dus jonge mensen kijken amper televisie. Wat ze wel doen, is heel veel internet uh, raadplegen. En daar zijn al die toespraken te vinden. Ze ja. worden wel gezien. Ja. Jij, jij wilde een uh, kort gedicht voorlezen, zei je, uit een van die toespraken. Hè? Of over die toespraken. In ieder geval, um, we hebben een aantal uh, Bards, hè? dus uh, liedschrijvers. Eén daarvan is Julie Kim. en uh, één gedicht van hem heb, heb ik in het boek opgenomen, samen met mijn mede-auteurs. En een stukje uit het ander, maar, dat gaat dus over corrupte rechters. En dan, voor, krijg je, je dan krijg je dit. Bedek de boter op je kop en vonnis naar believen. Jij dient geen waarheid, maar de top, de macht, de hoge pieven. Hoe dit geschil ook wordt beslecht, het is zoals het is. Maar het laatste oordeel zet het recht. En dat gebeurt, en dat gebeurt, en dat gebeurt, en dat gebeurt... En dat gebeurt. zo rond Sint-Jutemis. <laughs> en ik ja. wil nog zeggen, Chris, dat uh, ik heb de programma's... van andere kandidaten geraadpleegd. De een wil een beetje met, de, met Europa mee. Hè? Dus terug uit Syrië, uh, stop de in de Oekraïne. De andere wil meer aan de Sovjet-sentiment uh, appelleren, dus uh, sterkere mm -hmm. staat, meer budget naar defensie. Maar al die kandidaten zeggen, wij willen de rechtsstaat, wij willen onafhankelijke rechtbanken. Ja. Dus dat wou ik toch nog even kwijt in verband met ons boek dat straks bij de Bali wordt gepresenteerd op 12 maart. Oké, okay, nou dat is ook gezegd en op 18 maart zijn die verkiezingen waar Vladimir Poetin zich dus helemaal nog geen zorgen hoeft te maken, helaas over de Poetin-generatie. Ik dank jullie allebei zeer. Eva Kukier, Rusland-redacteur bij NRC. En Nina Targan-Mouravi. En zij is dus, u hoorde het, co-auteur van het boek Poetins rechtbank. Bureau Internationaal. De Michael is in mijn Bureau Buitenland. De Italiaanse verkiezingscampagne hangt, af van, hangt van genereuze beloftes aan elkaar. De ene partij wil de belasting verlagen. De andere de kinderopvang gratis maken. En een derde wil weer de wegenbelasting afschaffen. Het komt erop neer dat de Italiaan aan het eind van de rit meer geld moet overhouden. De belangrijkste beloften worden gedaan op het gebied van de pensioenen. De vijfsterrenbeweging wil dat mensen eerder met pensioen gaan. Berlusconi wil de minimumpensioenen verhogen naar 1000 euro per maand. Waar het geld vandaan moet komen is nog even de vraag. Een reportage van correspondent Angelo van Schaik. We moeten terug naar de situatie van voor de verhoging van de pensioengerechte de leeftijd. Niet zozeer voor de ouderen, als wel voor de jongeren. Wij vinden het noodzakelijk en moreel juist de minimumpensioenen te verhogen naar 1000 euro per maand. Ik was het... Het oudere centrum ingelopen, het Circolo dei Anciani, hier in de wijk waar ik woon. Maar de president, mevrouw, die uh, hield mij tegen, want er mag niet over politiek gepraat worden daarbinnen. Maar uh, Abo, uh, 94, die uh, wil met mij wel even een wandelingetje maken en het toch even over politiek hebben. Uh, Abo uh, is, is voormalig slager. Uh, heeft allerlei dingen gedaan. Is 94. Hij en zijn vrouw uh, krijgen 950 euro pensioen per maand. Maar Berlusconi heeft gezegd dat hij uh, de pensioenen zou verdubbelen. Dat hij naar 1000 euro per persoon zou, uh, zou brengen. Mogadisjo, nog een het een keer een Maar leed je le le <stuken> Hij zegt ja, nou heel graag als dat naar 1000 euro kan, maar ik geloof er niet van. de pensioen dan 1000 euro hebben. Deze twee oude heren zeggen ja. Het is natuurlijk wel een beetje gek. Het gaat om mensen die uh, het minimumpensioen hebben, die nooit betaald hebben voor hun pensioen. En dan zouden die mensen nu ineens hun pensioen verhoogd zien. En dat gaat dus van mijn geld af en zo, dat ben ik het niet mee eens. Buongiorno. Kan ik me een attimo? In een klein geïmproviseerd hokje in het park, vlakbij mijn huis, zitten vijf kerels te kaarten. hè? Nee, Biscola e treze. Biscola e treze. Een Kacheltje onder de tafel, want het is toch best wel fris hier. Ze spelen briscola, dat is Italiaanse... Dat is Italiaanse... Kaartspel, met ook wat Sicilianse kaarten noemen. Ik ben in pensione ja? da 18 anni. 77 wow. jaar, en 18 jaar met pensioen. Ja. E we zijn sotto le ja. elezioni. Volete sapere ja, che cosa ja. ne pensiamo delle Dele promesse de, de, dei politici. Die, die, die Berlusconi che die dice che porterà. Eh, maar non euro. è solo lui, Berlusconi portare porta, uh, le pensioni minime a 1000 euro. Het is niet alleen Berlusconi die beloftes doet, zegt, uh, zegt deze man. Hij doet wel de meeste beloftes. Hij wil de minimumpensioen naar 1000 euro brengen. Dat heeft hij al eerder beloofd. Maar ondanks dat hij een contract met Italianen ondertekent op tv... heeft hij zijn geloofwaardigheid compleet verloren. De grote vraag is namelijk: waar haalt hij dat geld vandaan? Pensioenen verhogen, belastingen verlagen en een pensioen geven aan huisvrouwen die geen premies hebben betaald. Dat kost honderden miljoenen euro's. En casalinghe, ook een pensione. Fatty, conti, servono centinaia miljarden. Wat vuur? je? we en ook moralmente doveroso. Geld dat er niet is. Dus niet veel kiezers geloven in Berlusconi's stokpaardje. Want de grote vraag is inderdaad... waar haalt Berlusconi het geld vandaan om die pensioenen te verhogen? Italië is een sterk vergrijsd land met een krimpende bevolking. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar en er worden nauwelijks nog kinderen geboren. Zes jaar geleden reden voor de regering Monti... om de pensioengerechte leeftijd stapsgewijs te verhogen. In 2018 kan je na 66 jaar en zeven maanden met pensioen. De vijf-sterrenbeweging wil samen met de Lega van Salvini deze verhoging terugdraaien. Ouderen moeten weer op een 65 e met pensioen kunnen... vooral ook om jongeren meer ruimte te geven op de arbeidsmarkt. Een miljoen ouderen met pensioen, een miljoen jongeren aan de bak... Dat is de redenering. Dichtveld Fiumicino bij Rome. Hier aan de andere kant van het hek staan twee grote hangars. En daar werkt uh, Romano Lazzaro. Hij is onderhoudsmonteur bij de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Hij zou uh, over twee jaar al met pensioen gaan. Maar door Monti's wet wordt dat pas over vier jaar. Het zijn 32 jaar. 32 jaar van serviet. Vind je het dat vervelend? Ik baal vooral van die onzekerheid, zegt Lazzara. Elke politieke partij heeft het nu tijdens de verkiezingscampagne over die fornero wet Die wet van Monti om de pensioengerechte leeftijd te verhogen. Maar niemand maakt duidelijk wat ze nou precies willen. Dat maakt iedereen een beetje murf. En daarmee wordt het een sociaal probleem in Italië. Die die de certa. Verschillende partijen, waaronder de Lega van Salvini en de Movimento 5 Stelle, hebben gezegd dat ze, uh, dat ze die legge voor Nero, die wet voor Neo, weer gaan afschaffen. Zodat uh, de, de pensioengerechtigheid weer omlaag gaat. Um, denkt u dat dat lukt, dat dat kan? Het is zwaar om te weten dat je pas twee jaar later met pensioen kan, zeker in mijn vak. Ik denk dat, uh, dat ze wel weer een soort van geleidelijkheid terug moeten brengen in de uh, pensioengerechte leeftijd. Ook al zal dat financieel niet makkelijk zijn, want uh, Italië heeft nog niet echt heel veel geld om uh, dit soort dingen te financieren. Maar ik hoop dat het gaat lukken. Su questa cosa io penso che comunque sia bisognerà farla, Al dus deze reportage van Angelo van Schaik. En komende zondag gaan de Italianen dus naar de stembus en zullen we zien of de beloften van de pensioenen hebben gewerkt. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof, gepresenteerd door Petra Possel. En daarin is de gast dichter, essayist en NRC-columnist Marjoleine de Vos. Um, en ik heb begrepen dat zij ons gaat uitleggen hoe je dat moet doen, leven. Het zou mij niet verbazen als lekker eten daar een grote rol in speelt. Want ze kan ook voortreffelijk koken. Dat dus zometeen. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met dooropneemt. Thierry Baudet van het Forum voor Democratie wil dat minister Olongren van Binnenlandse Zaken alsnog wordt vervolgd. Daarom begint hij een artikel 12 procedure. Olongren zei dat ze het Forum voor Democratie een groter gevaar voor de democratie vindt dan de PVV van Geert Wilders. En Het OM zei vandaag dat Olongren niet wordt vervolgd daarvoor. De dagelijkse gevechtspauzes van enkele uren in het Syrische Oost-Ghouta... zijn volstrekt onvoldoende om de bevolking daar goed te kunnen helpen. De spullen staan klaar, maar helpen lukt niet, zei Jan Egeland, een hoge VN-adviseur voor humanitaire zaken. De VN blijft pleiten voor een bestand van 30 dagen. Poolse bouwvakkers zijn straks niet meer goedkoper dan Nederlandse... want Europeanen die tijdelijk in een ander EU-land werken... moeten hetzelfde loon krijgen als collega's die er wonen. Dat heeft Brussel besloten. Moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie. En NS en Thalys willen de rechtstreekse treinverbinding tussen Amsterdam en Lille laten vervallen. Dagelijks rijdt er twee keer een trein heen en weer, maar vaak met weinig passagiers. In plaats daarvan willen Thalys en NS vanaf volgend jaar twee dagelijkse treinen van Nederland naar Disneyland Parijs laten rijden. Met een tussenstop op de Franse luchthaven Charles de Gaulle. ABB ah, Verkeersinformatie op de A1 Apeldoorn-Hengelo... tussen Deventer en de afrit Lochem een half uur vertraging... vanwege een berging na een ongeluk vanmiddag. Het duurt allemaal vrij lang op de A1. Op de A16 Antwerpen-Breda is de weg voorlopig dicht bij knooppunt Galder. Er is daar vanmiddag een veewagen gekanteld. Vanaf de grens staat het vast. Uh, je kunt beter omrijden voorlopig via Bergen-op-Zoom... Op de N263 is het ook te merken. De weg Wustwezel naar Breda. Het rijdt langzaam bij Rijsbergen en bij de A16. Geen treinen voorlopig tussen Dordrecht en Sliedrecht vanwege herstelwerkzaamheden. Dat gaat volgens de NS zeker tot half negen duren. Bezoek de tentoonstelling van Nineveh. Ooit hoofdstad van een wereldrijk. Verwoest en lange tijd onvindbaar. Bewonder de rijkdommen nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.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 nu het tweede sale voor de helft van de prijs op merken als de Noordwees en Patagonia. Nu bij Bever en op Bever.nl. Welcome to the future. Een unieke theatershow van futurist Richard van Hoydonk. Wonen en werken we straks samen met robots? Komt onze energie uit de ruimte? En wordt Mars onze nieuwe vakantiebestemming? Topspreker Richard van Hoydonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst... die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Tickets en tk.nl. NPO Radio 1, NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is redacteur kunst voor NRC Handelsblad... en vraagt zich in haar nieuwe SC-bundel af hoe wij moeten leven... en zoekt naar antwoord in Griekse mythe en tragedies en in de krant... In poëzie, muziek, maar ook in het gedoe van alle dag. Zoals vriendschap en soep eten. Doe je best. Lof voor het ongrijpbare leven. Hier is Marjoleine de Vos. Kunststof. Uw presentator is... Petra Postel. Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 1 maart... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er van maandag tot en met donderdag om half 8 tot half 9... kunststof.ntr.nl. Dat is ons adres of hashtag Radio Kunststof. En u kunt deze uitzending nadien natuurlijk ook podcasten. Goed, dit waren de huishoudelijke mededelingen. Marjolein de Vos, leuk dat je er bent. Dank je. Uh, jij was hier uh, al diverse malen te gast... Ik geloof dat ik ook altijd jouw huisinterviewer ben. Ja, zo kun je dat wel zeggen. Ja, dat, dat gaat vanzelf zo. In 2003 was je te gast in dit programma. En toen schreef je op je tegel, doe wat je kunt. Dit boek heet, deze bundel, Doe je best. Is dat ongeveer hetzelfde? Nou, het ligt niet zo heel ver van elkaar, geloof ik. Dus het, is, uh, het zat er altijd al in. Ik ben een beetje een koekoek eenzang, denk ik. <laughs> koekoek eenzang, doe je best. Dat past helemaal bij, dit, dit is in drie woorden eigenlijk... de hele filosofie die je uitdraagt in dit boek, vind ik. Omdat het van een... Het, het mag nergens laumoyant worden, worden in jouw werk. Dat is toch wel een aardige samenvatting? Um, ik weet niet of het een samenvatting is... maar het is zeker een, een, een uh, juiste, zou ik zeggen, karakterisering. Ja. Daar heb ik niet zo zin in. Maar wie wel, wie zal nou zeggen, ik schrijf heel graag Larmoyant. Nee, dat nee. is waar. Nou, laten we zeggen, ook sentimentaliteit die altijd op de loer ligt... die krijgt bij jou geen toegang of nauwelijks een kans. Je houdt van nuchter, beredeneerd, uh, wel met gevoel, maar gepaste afstand. Ja, dat weet ik niet helemaal. Ik, ik ben wel altijd zelf een beetje huiverig dat het niet te... Uh... Te gevoelig wordt of te, of te weemoedig of ik denk dat het moet ook niet, dat moet ook af en toe maar even iets stevigers tussendoor of, of een, een grapje of uh. ik, ik denk altijd aan een uh, uh, regel van Gerrit Krol die schreef ergens um, uh, dat je uh, om om uh, gevoelig te kunnen zijn moet laten zien dat je het op kunt vangen. Ja. En dat vind ik heel goed. Dus dat je niet, ja, niet het gevoel geeft van ze kan wel, ze kan wel doodvallen van gevoeligheid. Ja. Of zo. En is het ook omdat er een angst bij hoort van als die kurk eenmaal van de fles is, dan is lijden in last. Nee, dat geloof ik niet. Want dat ken je niet. Dat het met je aan de haal gaat. Mm, nou, nu niet meer. Nee. Dat heb ik vroeger wel eens gehad. Ja, iedereen is natuurlijk wel eens uh, uh, overmand geweest... door verdriet of nadigheid. Maar um, nee, de laatste jaren gaat het uh, heel goed. Ja, verdriet is beheersbaar. Dat weet ik niet. Er zijn echt wel vormen van verdriet denkbaar... waar ik soms wel eens huiverend aan denk... Uh, die ik waarschijnlijk niet goed zou weten te beheersen. Maar mm -hmm. dat moet ik dan maar zien. Die zijn nog niet voorbij gekomen. Nee. nee. Marjolein de Vos, je bent redacteur bij NSC Handelsblad, columnist, dichter en schrijver van De Bundel Doe Je Best, waarin je in sprankelende essays uiteenzet hoe ongrijpbaar het leven is. Toeval, lot, geluk, dat zijn allemaal begrippen die voorbij komen. Uh, en op de kaft, en dat is wel heel prikkelend, staat een foto van Teun Hoeks. Een man in pak die met een vlindernetje, denk ik, in de weer is om muzieknoten uh, te vangen waarom is jouw oog op dit beeld gevallen? Waarom heb je dit op de cover gezet? Ik vond het geweldig vrolijk eh, de, om te zien... dat iemand eh, probeert muzieknoten te vangen. Ik vond dat ook passend, want ik denk... hij probeert iets te grijpen wat niet grijpbaar is, mm -hmm. namelijk muziek. En, um, en hij eh, doet dat in pak? Wat ja, ik... hij, doet dat, hij, hij is keurig, keurig net in de vorm, terwijl hij ergens... Ja, in een onduidelijke, enorme vlakte loopt. Dus daar, daar, daar vond ik iets heel geestigs in zitten in die Bijna tegenstellingen. een, ja, een soort teleturbulans, maar dan iets minder geaccident. Ja, en daar is deze man bezig met volle overgave muzieknoten te vangen. Dus dat vond ik ook goed passen bij de titel uh, Doe je best? Ja. Probeer dat nader te vangen. En ook omdat dat ook iets is wat ik zelf probeer. En waarbij niet alleen muziek, maar waarbij de kunsten... eigenlijk een heel belangrijke rol spelen. Ja, ja. Want, want dat is vrij dominant natuurlijk in al je, al je essays... verwijzingen naar ofwel muziek, ofwel naar poëzie... ofwel uh, de oude Grieken, maar het is altijd cultuur. Ja, dat is zo. Ja, cultuur is een uh, manier om vorm te geven aan het... Ongeordende en uh, dat is precies waaraan ik behoefte heb. Er is chaos genoeg, zou ik zeggen. En uh, uh, kunst geeft greep op allerlei chaotische situaties, niet in de zin van dat je alles dan meteen aan kan... Mm -hmm. maar er is, er is een vorm voor iets gevonden... soms voor iets dat je niet eens kunt benoemen, precies. Want, want jouw bundel begint uh, met een essay... waarin de Griekse mythe een, een belangrijke rol uh, spelen. Uh, je trapt eigenlijk af met de mededeling... dat je vroeger als meisje dacht dat je de waarheid uh, moest, uh, moest zoeken en vinden, maar dat je snel op je schreden bent teruggekeerd... en toen toch bent gaan zoeken naar verhalen... die je eigenlijk iets, een deel van, die ongrijpbare, van dat ongrijpbare leven uh, kunnen bieden. Hoe is dat gegaan? Ja, je weet natuurlijk niet altijd goed waarnaar je op zoek bent. En, uh, zeker niet uh, uh, in de tijd dat je op middelbare school zit en studeerde... En, uh, toen ik studeerde en wel voelde dat ik ergens naar zocht... maar niet precies wist waarnaar. Dus ik las gewoon in het Wilde Weg. Toen las ik um, een keer een interview met Willem Brakman En uh, die zei in dat interview dat uh, de wereld elke dag... op onthutsende wijze, onthutsend creatieve wijze, zei hij... Uh, probeert om ons ervan te overtuigen dat het allemaal geen zin heeft... Mm -hmm. eh, maar dat je toch elke dag moet opstaan en je schoenen strikken. En, eh, zin moet maken. Eh, ja, nou ja, ja, dat je het zinvol moet vinden op een of andere manier. En, en toen zei hij ook dat, uh, uh, dat kunst daar voor hem uh, verdiende, omdat het vorm gaf. Dat noemde hij ook de troost van de vorm. En alles wat vorm heeft en ordening heeft, is minder zinloos... dan alles wat ongeordend en chaotisch is. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is precies... daar heeft iemand onder woorden gebracht... iets wat ik had willen bedenken al. Maar nu staat het er gelukkig. En, en feitelijk ben je dat ook altijd gaan doen... in de stukken die jij schrijft. Ze heten niet voor niet vaak essays. Maar in de poëzie eigenlijk die je schrijft ook zoek je eigenlijk in een vorm naar, uh, hou vast, grip, ja. duidelijkheid, helderheid... Ja. die nooit helemaal bereikt zal worden. Ja, dat, is de, dat laatste is wel een belangrijk punt... en ook wel een essentieel punt. Wat dat betreft uh, snap ik heel goed die uh, titel van Rutger Kopland... Wie wat vindt, heeft slecht gezocht. Mm -hmm. uh, als je denkt dat je het allemaal al weet... dan, dan heb je gewoon niet goed genoeg gekeken. Maar er er is wel vaak uh, in een formulering uh, iets van de waarheid of iets van hoe, hoe het is. Ja, het zijn altijd van die vage dingen als je het zo zegt. Maar er is toch. Ik denk niet dat ik de enige ben die behoefte heeft aan enige greep of uh, nou, nee, doorzicht. Iedereen is daar altijd mee bezig. Halve dus, uh, volkstammen zijn natuurlijk ja. religieus. Uh, ja, uh, ja, dat kan aan de hoofd, ja. dus die, die zoeken daarin vaak een, een houvast. Ja. Bij jou, misschien is de, religie een poëzie, uh, is de poëzie een religie. Of... Nee, de poëzie is, niet, is geen religie. Er horen geen, uh, geen riten bij en er hoort ook geen dogmatiek bij... of iets waarin je moet geloven. Maar misschien is poëzie op, op een bepaalde manier wel een soort ritueel... Dat weet ik niet precies. maar Het is poëtie, in ieder geval een vorm. Het is een vorm om, om het over, uh, over de wereld en jezelf... en je verhouding tot de wereld en, te hebben. Ja. Wat, wat daarin heel bruikbaar is, en dat heb je van jongs af aan al opgepikt... is eigenlijk de, de waarde van, van de Griekse mythe. Uh, wat maakt dat jij zoveel belang daaraan hecht? Want er zijn maar weinig mensen die als op jonge leeftijd daarmee... Uh, uh, geconfronteerd worden in hun studie... die daar dan mee kunnen leven met die mythen. Ja, ik zal dat in het begin ook heus niet gedaan hebben. Maar ik was uh, uh, toen ik mijn schoolboeken kreeg in de eerste klas... zat er ook een boek bij uh, over de Griekse mythologie. En dat vond ik zo heerlijk. Dat, ja, het was gewoon een boek met plaatjes en verhalen. Hè? Dat mm -hmm. is dan heel aangenaam uh, even iets anders... We hebben het helaas op school nooit open gedaan. Maar thuis heb ik dat dan toch heel ijverig gelezen. En. Uh, ja, gewoon net zoals je sprookjes leest of zoiets. Ik vond dat, ik vond dat leuk. Maar. Later uh, ook, ook door op school meer te lezen en. Uh, zie je steeds meer dat, die, dat je die figuren als het ware voor van alles kunt gebruiken. Mm -hmm. Dat klinkt een beetje utilitair, maar, uh, maar ik beschouw de mythe ook wel als een, als een soort taal. Het zijn verhalen over dingen die, uh, die gebeuren en uh, waar je vaak niet zoveel greep op hebt. Het is veel, uh, die, die, die goden die doen vaak dingen waarvan wij denken, ja dat, is, dat gebeurt nu eenmaal. Ja, uh, ja. Maar daar zit dan een god achter. En dus gaat het dan over begrippen als lot. Ja. Het lot. Het lot. Ja. Het ja. lot. En het lot is iets wat je overkomt, waar je ja. geen grip op hebt... en waar je wel grip op probeert te krijgen, maar dat lukt dus nooit. Ja. Want dat ja. is het lot. Precies. Ja, precies. Die dingen die, uh, waar, je, waar je zelf geen zeggenschap over hebt. Nee, we weten allemaal dat je daar kan je van alles overkomen. En dan overkomt de mensen ook van alles. Van... Uh, ja, teleurstellingen natuurlijk, uh, ziekte, dood, onverwachte dingen. Ja. Uh, die, en daar, daar valt weinig anders mee te doen dan proberen daarmee te leven. Mm -hmm. je, kunt niet, je kunt er niks anders mee doen dan proberen te, te aanvaarden. Maar jij probeert dat te aanvaarden door je bijvoorbeeld te verdiepen... Ook in, in, in literatuur, maar he, ook in de mythen. Mm -hmm. en, en dan kijk je naar een verhaal van Hades. Of van. Uh, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet of Hades wel voorkomt in je boek. Ja, uh, komt er wel in ja, voor, ja, hoor. Ja, komt er wel ja. in voor. En, en het uh, Oeridipus, uh, mm -hmm. ja. uh, geloof ik ook. En over de schouder kijken. En, uh, en, Oeridipus, en, ja, ja, dat komt er ook in voor. Ja, ja maar het zijn allemaal verhalen die, die iets iets Onder woorden brengen van wat je dan voelt. Of. Nou ja, ruim een jaar geleden is een. Is een uh, mijn beste vriend overleden en die hoorde niet zo lang daarvoor. dat hij een ongeneeslijke kanker had. Mm -hmm. Nou, wat. Dan ga je praten met elkaar allemaal over. Uh, ja, over metastase en over. Oh, Ingrepen en over medicijnen. En dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want wat je voelt is iets heel anders. Ja. En uh, ik, ik vond toen voor mezelf het beeld van, van de schikgodinnen... die ineens hun vingers naar hem uitgestrekt hadden... Uh, behulpzamer als... als uh, als gevoelswaarheid, zal ik maar zeggen... dan, dan dat praten over... Uh, jij heeft kanker en er zijn al uitzaaiingen... en er is niks meer aan te doen. Dat, dat zei me niks. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Dat, dat nee. bracht je niet verder? Nee, dat is het. Ja. Dat, dat was, speelt zich op een heel ander niveau af. Ja. Maar, en dat gaat ook voorbij, want dat is een soort diagnose... en dat gaat voorbij aan een wereld die, er, die erachter schuilt. Een wereld die, die er ook bij hoort... Ja, en die in jezelf leeft en waar je niet altijd zo, uh, zoveel bewoordingen voor hebt. En dan zien we jou dus eigenlijk in deze essays op verschillende punten... want je schrijft hier veel over. Dit, dit is vriend R, mm -hmm. volgens mij, die bij een uh, late zon, een zonnige avond nog op jouw terras zit... en over de weilanden kijkt in uh, Noord-Groningen. Ja. Uh, jij schrijft mooi en lief over hem, maar vriend R... Uh, je probeert eigenlijk te bevatten. En daarmee leg je jezelf ook wel wat op. Uh, hoe, uh, hoe je, hoe je, uh, wat hier gebeurt en hoe daarmee om te gaan. Daar ja. is geen antwoord voor. Nee, daar is geen antwoord voor. Maar ik geloof ook niet dat ik dat wil. Ik, ik wil niet horen, krijgen: zo doe je dat. Of dit is het antwoord. Maar ik wil uh, meer greep krijgen op wat er in mezelf omgaat. Niet om het daarmee onschadelijk te maken of, of, uh, of uit te wissen of zo. Maar, maar ja, misschien om het te kunnen benoemen. Om, misschien om het enigszins te kunnen ordenen. Als je een formulering hebt gevonden voor hoe een vluchtig gevoel misschien dan ook... dan heb je toch die formulering. Dan heb je niet alleen maar dat, dat, dat kolken van, van gevoelens... die je niet goed aankunt. Nee. Want de afgelopen jaren... Uh, ik zei al dat je verschillende keren in dit programma bent geweest. In 2011. Nee, 2003 en 2011. Sindsdien zijn twee, twee goede vrienden van je overleden. Ja. Heeft dat... Heeft dat uh, heeft dat jou eigenlijk veranderd? Ja, ik weet niet of het mij veranderd heeft. Maar het heeft wel uh, mijn besef van, van uh, onze onwetendheid... ten aanzien van het leven enorm vergroot. Je kunt heel lang gewoon praten over de jaren die komen... alsof je, alsof je wist waar je het over had. Mm -hmm. En doordat door tot twee keer toe uh, heel onverwacht uh, iemand wat dichtbij is overleden... Denk ik veel sterker, we hebben geen flauw idee. Je praat maar en je doet maar alsof, uh, alsof je weet wat je te wachten staat. En je weet het gewoon. Je denkt dat je regie hebt en er is geen regie. Geen sprake van. Nee. Er is geen regie van boven, bovenaf. Nee, ook niet. En misschien, misschien nog wel, maar er is in ieder geval geen regie van jezelf. Nee. En wat doet dat uh, deze constatering eigenlijk? Want dat is dan eigenlijk ook wel weer eenvoudig. Ja, je zou dan, ja, misschien. Je als kunt je het loslaten. Regie, ja. ja, maar goed, dat doe je natuurlijk weer niet helemaal. Want ze zijn ook maar mensen. Dus je gaat wel degelijk gewoon nog steeds allerlei plannen zitten maken. En dingen: ik wil dit en ik wil dat. En ondertussen uh, ben je er wel van bewust dat je zoveel kunt willen als je groot bent. Maar dat het toch niet allemaal gaat lukken. Maar wat het misschien wel bewerkstelligt. En dat klinkt dan wel een beetje braaf. Maar ik denk dat het wel. Uh, nou de overgave aan het, aan het moment heeft vergroot bij mij. Dat ik meer denk, het is, het is nu. En dat klinkt allemaal... Het is makkelijk allemaal zo, zo modieus van in het moment leven. En dat, dat bedoel ik eigenlijk niet helemaal. Ik bedoel gewoon meer ja, bij de dag leven. Mm -hmm. En betekent dat gewoon dat je agenda korter is? Om het mij even heel praktisch uit te drukken. Dat nou, dat lukt dan ook niet <lacht> altijd, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, tuurlijk maak ik ook wel plannen voor, uh, voor maanden verderop. Maar, maar ik probeer niet steeds te denken aan verderop. En meer, meer te denken, ik ben nu hier. Ja. Eh? Ik, ik vraag je om een verhaal voor te lezen... waarin dit thema aangeraakt wordt en niet afdoende behandeld. Maar toch, de plicht tot geluk. Een deel van het verhaal, we springen in het verhaal... maar dat merkt niemand. Dat is goed. Hij had een gelukkig huwelijk gehad, zei de oude man. Met dankbaarheid keek hij erop terug. Zijn vrouw was jonger geweest dan hij. Ze hadden altijd gedacht dat hij het eerst zou gaan. Dat zou moeilijker zijn geweest. Zij kon niet goed tegen alleen zijn, hij wel. Hij was eigenlijk een eenzaad. Hij sprak heel rustig en vanzelfsprekend... alsof alles altijd goed was... Alsof allerlei getop nergens op slaat. Hij was zichzelf genoeg, leek het, ondanks zijn gemis. Hij was gelukkig. Dat zei hij onomwonden. Dat ik het niet zo makkelijk vond om te zeggen dat ik gelukkig ben, zei ik tegen hem. Dat het me niet meer zo goed lukt. Hij keek me verontwaardigd aan. Ik had alles, niets te klagen. Het zou een schande zijn als ik mezelf niet gelukkig noemde. Hij begon over mensen die het minder hadden, over ziekte en armoede, over echt ongeluk. Ja, daar valt weinig tegenin te brengen. Daar tegenover ben je altijd gelukkig. Zoals je in een arm land altijd rijk bent. Geluk als plicht. Zouden al die gelukkige Nederlanders het ook zo bedoelen? We moeten wel gelukkig zijn, want kijk eens hoe goed we het hebben... Vervolgens is er dan altijd iets wat onbehagen geeft. Gebrek aan vervulling, gebrek aan betekenis. Zoals je onder matige omstandigheden, of als je wel degelijk iets te klagen hebt, toch gelukkig kunt zijn, zo kun je onder goede omstandigheden toch niet zo gelukkig zijn. Het eerste vinden we mooi en bewonderenswaardig. Het tweede verwend gezeurd omdat we dan ineens een onevenredige nadruk leggen op de omstandigheden. Zijn die goed, dan heb je niets te klagen. En klagen doe je ook niet. Maar gelukkig, gelukkig. Wat is dat trouwens ook voor behoefte om gelukkig te zijn? Zou tevreden niet ruimschoots genoeg zijn? De plicht tot tevredenheid, daar wil je je wel bij neerleggen. Wees nu toch eens tevreden, zeggen we heel makkelijk maar een plicht tot geluk, nee. Er kan in iemands innerlijk iets zijn... een melancholische hang, een depressieve inslag, een angstigheid... wat geluk tot niet zo'n voor de hand liggend gevoel maakt. Als je pijn hebt, als je iemand mist... als er een breuk zit in je leven... dan ben je daarna misschien nog wel tevreden... maar gelukkig niet meer. Al blijven de geluksmomenten zich toch nog wel aandienen als je daar tenminste een beetje aanleg voor hebt. Momenten trekken zich vaak verrassend weinig aan... van de algehele situatie. Dat is de kracht van momenten. En het gevaar ook, trouwens. Je kunt een hevige gelukssensatie hebben gedurende een korte tijd... en daarna toch weer het gemis of de pijn of het tekort voelen. Niet wij vinden het geluk, het geluk vindt ons en treft ons soms op de merkwaardigste plekken en momenten. En net zo goed is het soms heel ergens anders bezig... terwijl je verwachtte dat het van de partij zou zijn. Maar daar zit je. Aan die zonnige lunch waarop je je verheugde... in de zon doorspikkelde tuin. Je bent de uitbeelding van je eigen voorstelling van geluk. Maar het geluk is niet hier. Het wacht op een andere gelegenheid om onverhoeds bij je te komen zitten en te zeggen... hier ben ik. Ja, dat vind ik een heel mooi stukje. Waar ik dan eigenlijk geen vragen over moet stellen... omdat het alleen maar afbreuk doet aan hetgene... waar jij zo hard op hebt uh, gezweet, geploeterd. Maar ik blijf natuurlijk hangen aan het zinnetje... dat het me niet meer zo goed lukt. Uh, dat het me niet meer zo goed lukt... Uh, en, en vervolgens beschrijf je eigenlijk dat daar dan weliswaar... misschien niet altijd aanleiding toe is... maar uh, dat het je niet meer uh, zo goed lukt. Had dat dat het je niet meer zo goed lukt te maken... met wat jij noemt een breuk in je leven? Uh, ja, dat was toen zo, ja. En, en wil je daar iets over zeggen? Nou, niet zo heel veel, maar ik was toen net gescheiden. En uh, dat vond ik buitengewoon moeilijk. En daarvoor uh, had ik het altijd heel vanzelfsprekend gevonden als iemand zei: Hoe gaat het met je? Goed. En uh -huh. ook vanzelfsprekend om over mezelf te denken als iemand die gelukkig was. He, ja. de, als de grondtoon was: Gelukkig. Dat was geen vraag. Uh, nee. Nou, en dat uh, ja, als, als de dingen heel anders lopen, dan. Um, ja, dan kan er ook. In de grondtoon begint dan iets anders mee te klinken. Dus, ja. Nou ja. En dat was. In die tijd voelde ik dat heel duidelijk. Ja. Hoe heb je, daar, heb je daar iets voor gevonden? Verder geleefd. ja. Zoals eigenlijk afgel... is dat wel zo. Ja, dat ja. is een beetje een, een niet zeggend antwoord, maar toch is het nou, wel zo. Niet per se ja. niet zeggend trouwens hoor. Verder geleefd. Ja tegen de klippen op, of dat nou ook weer niet? Dat weet ik niet, dat klinkt meteen zo, zo heel dramatisch... terwijl je gewoon leeft en soms ben je heel erg verdrietig... en soms, uh, nou, net wat ik schrijf, komt het geluk toch gewoon even bij je zitten. Hè? De geluksmomenten bestaan wel, altijd wel. Dat vind ik wel een eigenaardige faculteit van de mens... dat ook als je iets verschrikkelijks overkomt... Nou, dat zal jij ook weten en meegemaakt hebben... dan um, dat er toch nog momenten zijn waarop je het ineens enorm naar je zin hebt. Ja, dat nou. is waar. Jij, jij citeert in dit verband... Dan, dan spring ik eigenlijk van, niet van, van, zeg maar van liefdesrouw naar de rouw van twee vrienden... die je bent verloren, Erik Menkveld en Robert Anker... Uh, schrijvers, dichters. Uh, citeer je Ida Gerard, de, de dichteres? Wat goud door schenen stof, dan wordt het in de hof nog stiller dan voor één. De liefste één voor één. En dan val je toch terug op een gevoel dat, dat noem jij dankbaar. Ja. Hè? Dus er zijn drie begrippen die de hele tijd voorbij komen. Lot, berusten en dankbaar. Ja, dat ja, wil je. Ja, dat, dat wil ik wel. Ja, ik wil niet verslagen worden door, door de rouw of het verlies. Dat voel je natuurlijk wel echt zo, als, ja. als verlies. Maar um, ja, als, als je je alleen maar voelt als iemand die iets verloren heeft... dat is, dat is heel arm. En, uh, Daar neem je geen genoegen mee. Nou, dat wil je liever niet. Nee, als het maar even kan niet. En, en dat denk ik ook... Ja, je bent ouder geworden. Dus je, je moet er ook wel een of andere houding tegenover kunnen vinden. Want het komt vaker voor. Ja, naarmate je bent niet je de enige die, die iemand ja. verliest. En het, het zal je nog wel vaker overkomen. En ik denk dan ook wel, maar ik heb die vriendschap wel gehad. Ja, dat, dat kan ik toch wel denken. En dan komt het woord dankbaar om de hoek kijken. We gaan zometeen even naar het NOS-nieuws uh, uh, luisteren. En dan luisteren we zometeen ook even naar een fragment uit de oude doos. Want dan gaan we toch naar 2003 je eerste optreden in dit programma. En uh, kijken hoe je er toen over dacht. Tot zometeen na 8 uur. NPO Radio 1.